11 uur. Jeroen van Kam met het nws Journaal. In Rotterdam is de rechtszaak begonnen tegen twee politieagenten. die verdacht worden van het doodschieten van een 29-jarige man in 2013. De agenten zitten vermomd met bruiken in de rechtszaal. Ze staan anoniem voor de rechter omdat ze worden bedreigd. In 2013 raakten twee, twee stadswachten slaags met een man. toen ze hem aanspraken omdat zijn honden losliepen. Toen een agent de hulp schoten, escaleerde het conflict. Een van de agenten zei in de rechtszaal dat hij zijn wapen trok. omdat hij zich bedreigd voelde door de man. Maar volgens ogen was er geen sprake van een bedreigende situatie. De ANWB raadt vakantiegangers aan om voorlopig Lyon te mijden. Vanwege de wegblokkades door boeren staat het verkeer in Frankrijk op verschillende plaatsen muurvast. De blokkades hebben sinds gisteren, sinds, sinds gisteren uitgebreid van het westen naar het midden van Frankrijk. Vooral rond Lyon staan lange files. De stakingen verlopen ongecoördineerd. Daarom heeft de ANWB ook geen idee hoe het dit weekend zal gaan. De ANWB raadt automobilisten aan de verkeersinformatie in de gaten te houden via Twitter-account ANWB Europe of via de Franse radio. In Iran zijn dit jaar al 700 mensen geëxecuteerd. Dat is net zoveel als in heel 2014, zegt Amnesty International. En als het zo doorgaat, staat het teller eind het jaar op duizend, verwacht Amnesty. Het aantal van 700 was vorig jaar record. Niet eerder werden in een jaar zoveel mensen terechtgesteld. De meeste executies in Iran zijn vanwege drugsdelicten. De politie controleert sinds januari strenger op het negeren van een rood kruis boven de snelweg. Inmiddels zijn al zo'n 400 mensen bekeurd. Vooral op plekken waar aan de weg wordt gewerkt of waar een ongeluk is gebeurd, wordt extra gecontroleerd. Alleen al in de afgelopen vijf weken zijn tot drie keer toe weginspecteurs aangereden. Wie wordt gepakt, moet 237 euro afrekenen. Het Duitse bistom Limburg wil bijna 4 miljoen euro terug van voormalig bischop TheBarts van Elst. Dat meldde Duitse media. De bischop raakt in opspraak omdat hij zijn woning voor 31 miljoen euro liet verbouwen. Het bedrag dat het bisdom nu terug eist is onder meer gebaseerd op de kosten van niet gebruikte ontwerpen voor de nieuwbouw. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar het noorden is er bewolking. Het blijft overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zee. Zandvoort. De zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. I love the color van cluch. And the way the sunlight plays upon her head. Just gonna When you shine, you know how I feel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 Come on, love.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 FM van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 One more time feels like something big.